In een ziekenhuis in Las Vegas is de Amerikaanse zangeres... Edie Gourmet overleden. Ze was 84 jaar. Ze brak in 1953 door in de VS... toen ze de vaste medewerker werd van een tv-show. In 1963 had ze haar grootste hit met dan de Bossa Nova... waarvan in de VS meer dan een miljoen singles werden verkocht. Ze maakte daarna nog tientallen singles... maar had nooit meer een top 10 hit in de VS. Wel had ze grote successen in Latijns-Amerika met Spaanstalige hits.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag. Jeroen Snel. Goedemorgen, leuk dat u luistert. Nou, dit is De Zondag, ook vandaag live vanaf de Oostvaardersplassen... waar de zon redelijk begint door te komen. En ik heb vandaag een hele bijzondere, maar ook een hele toepasselijke gast bij me. Nico de Haan. Nico, goedemorgen. Goedemorgen, Ja, dit zijn de gouden uurtjes, hè. Het is geweldig, zo. Je, hier is een hele rustige oostwaarderplas, waar de ganzen wakker worden. En hier gaan de voedselgronden, lepelaars, hier af en aan vliegen. En dan het zonnetje wat zo lekker begint te schijnen, het is een feestje, ja. Je bent vogelbeschermer, vogelkenner. Hè. Daar kennen we je van talloze radio- en televisieprogramma's gemaakt. Ja. Zelfs een cd die goud werd. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja. Dat was, uh, ja, ik, ik had bij die vogelgeluiden wat, wat, wat kleine ideetjes gegeven... hoe je de vogels kon herkennen. En in de loop der jaren waren er zoveel verkocht... dat ik plotseling door vroege vogels werd verrast met een, een gouden plaat. Dat was wel een bijzondere beleving, ja. Ja. De Oostvaardersplassen, is dat nou de plek bij uitstek in Nederland om vogels te spotten? Ja, dat is een van de plekken bij uitstek. Hè. We hebben natuurlijk, Nederland ligt op de hoek van Europa... met heel veel uh, moerassige en, en, en natte gebieden. Dus je hebt de Waddenzee, je hebt de, de Zeeuwse Delta. Maar hier de Oostvaardersplassen, dat is toch ook wel een walhalla. Uit heel de wereld komen mensen hier naartoe om vogels te kijken. Het is, uh, het is per ongeluk ontstaan. Hè. Het zou industriegebied worden. Maar het is uh, mede dankzij de inzet van vogelbescherming. Is het ook groter geworden. Dus die spoorlijn is er omheen gelegd. Uh, ja, en daardoor heb je een natte en een droge oostelijke plassen gekregen. En juist die combinatie zorgt ervoor dat het enorm vogelrijk is. Kijk ook, er oh, daar zijn wat nijlgansjes die langs komen. Nijlgansjes? Ja, ja, die zijn ontsnapt ooit het uit het gevangenschap. En die hebben zich hier gevestigd. En uh, ja, daar gaat het goed mee, dus die doen ook mee. Dus ja. Zo even naar de oever lopen. Je zegt Nelgansjes, nou ik kijk tegen de zon in net als jij en dan ja. zie ik ja, eh, vogels vliegen, maar ja. vertel eens Nico, hoe weet je nou zo zeker dat het Nelgansjes ja, zijn? Ik zie het Het feit dat ze qua formaat zitten tussen gans en eend in, en ze hebben van die witte vleugelspiegels en dan is het al klaar, dan gaat het heel snel. Dat, je vergist je nooit? Uh, jawel, oh, en er zijn ook wel eens vogels die ik zie. Denk hey, wat was dat nou? Dat noemen we dan UFO's. Een unidentified. Ja, en het uh, object. Vogelaars die altijd alles feilloos op naam weten te brengen, die moet je wantrouwen. Want soms is het licht niet goed, of je kunt het net niet even zien, of ze zijn te snel weg. Dus uh, dat houdt het ook spannend. Ja. Het is hier uh, 56 vierkante kilometer beschermd uh, gebied. Het is niet helemaal toegankelijk, hè? wandelaars mogen ja, eromheen wandelen, maar het water op is uh, strikt verboden. Ja, het water mag je niet op, alleen als het uh, vriest. En het vriest voldoende, dan mag je erop schaatsen. Dat, is, dat heb ik een aantal keren gedaan, dat is wel bijzonder. Maar verder is het, uh, ja, vanaf de randen zijn er zoveel mogelijkheden om vogels te zien. En ook vanaf, uh, zeg maar, de kant van Lelystad kun je een heel eind het gebied inlopen... naar een prachtige observatiehut. Uh, je hebt er nog het Oostvadersveld. En hier vanaf deze kant, zijn echt plekken genoeg waar je het gebied heel goed kunt overzien. En dan is het ook niet erg zin om vol onder in te lopen, want ja, dan jaag je de heleboel op. Dat, wat je wilt zien, jaag je dan weg. Ja. ja. Je doet hier veel excursies, hè? Vandaar dat je zo uh, ja, gedetailleerd ja. erover kan uh, vertellen. Komen mensen herboren uh, terug van zo'n ex excursie met jou? Ja, de mensen. Hè, ik heb dan een, een, het Vogelkijkcentrum Nederland. Ja, wekelijks nieuwsbrieven en daar komen mensen op af en die boeken dan voor zo'n excursie en die komen uit het hele land. En die nemen de moeite om, s morgens inderdaad om om vijf uur op te staan... en dan verzamelen bij station Almere of bij Lelystad. En dan gaan we een dag op pad met de bus en dan gaan we vogels kijken. Maar ja, dat, dat is echt een feest van herkenning ook. En, en uh, je leert die vogels heel goed kennen hier... want je kunt ze eigenlijk van dichtbij bekijken. En het is elk jaar, elk... Het tijdstip van het jaar is het weer totaal anders. In het voorjaar dan heb je heel veel zangvogels. Het najaar komen de er trekvogels erbij. Ja, en soms hebben we als eens excursie gehad, dan zagen we een zeearend en een visarend tegelijk. Nou, dan ga je uit je dak. Want die zeearend, dat is uniek, hè? Die is echt terug hier. Uh... Ja, dat is toch een, een beloning, ook voor, vind ik een beetje voor de inzet van, van al die natuurbeschermers en vrijwilligers die zich er jarenlang voor hebben ingespannen. En ook het beheer in de Oost van de plassen. Het is hier begonnen. Hè? En, en het feit dat hier dieren, zeg maar niet geautoriseerd worden, maar zelf dood mogen gaan... en dat er ook weer karkassen in het, uh, in het gebied liggen... waar die vogels dan zwinters van kunnen leven. Ja, er was in Nederland een gesprek, een uh, een schreeuwend gebrek aan kadavers. Dat is hier ingevuld en gelijk reageert zo'n aan het ja. ja. de, de De mens vindt dat niet altijd even leuk he, om zo'n kadaver te zien. Nee, we zijn er helemaal niet meer aan gewend. Hè? We zijn er, alles moet opgeruimd worden. En dat, is, dat was natuurlijk ook vanuit de, de, de, de veewetgeving ook wel belangrijk. Omdat je dan allerlei nare ziektes kreeg. Maar de natuur bestaat uit leven en dood. Een goed bos heeft jong hout, levend hout en dood hout. En dat geldt dus ook voor de natuur. Er lopen jonge dieren, er lopen volwassen dieren. En er horen ook dode dieren in thuis. Want daar leven heel veel andere dieren van. Want de Oostvadersplassen, uh, ja, het is helemaal zelfvoorzienend zou je kunnen zeggen. Er de, de, de wordt niet bijgevoederd, ook niet. In strenge winters, die, die runderen die we zagen lopen, die zijn nu even weg. Maar, oh daar staan ze. Ja, dat zijn de lekker ja. Maar die, die, die, die, die, die, die kunnen gewoon een hongersnood hebben. Het kan zijn dat ze, dat ze op een gegeven moment uh, aan honger doodgaan. Uh, dan worden jongen geboren. Het gebied bepaalt hoeveel voedsel er is. En uh, als er voldoende voedsel is, komen er meer jongen bij. Is er minder voedsel, dan zijn er weer minder dieren. Dat geldt eigenlijk voor... voor dat gold uh, uh, zeg maar een, een eeuw of wat geleden ook nog voor ons. Hè? Uh, heel veel mensen kregen twaalf kinderen en, uh, of tien. En er bleven er maar een paar van over. Uh, gelukkig hebben we nu die kindersterfte uh, onder controle... en kunnen met één, twee kinderen toe. Maar die, die populatiedynamiek, ja, daar waren we helemaal los van. Daar waren we waren helemaal vergeten hoe dat in elkaar zat. En nu hier in de Oost van de Plassen zie je hoe dat gaat. En ja, Dan, dan heb je de neiging om alles maar te gaan redden. Maar zo werkt het niet. De natuur bestaat uit elkaar opeten. Hey, kijk, er komen twee oefenlopertjes aan, zie je? heel laag, die zijn hier... heel laag over het water, over alsof ze lopen over die komen het water. Ja. Het Scandinavië en die moeten nog naar Afrika. en Die maken nu even een tussenstopje. Ja, ja. Dat is een mooi plekje ja. toch? Ja. ja. Overlopers, de lepelaar hebben we vanochtend al gezien. We al gezien. En... en wat kunnen we nog meer aantreffen nou, hier vanochtend? Ja, we zagen hier overal wilde eenden, scharrelen. We kijken wel pal tegen het licht in, dus alles is een beetje zwart-wit. Maar wilde eenden en die wilde eenden zien er nu niet uit. Hè. Die mannen die hebben allemaal vrouwenkleren aan. Die zijn in de rui. En uh, dan worden ze helemaal bruin. Je, je kunt nu nergens meer uh, echt mooie mannen eenden zien. Die zijn allemaal weg. Ze zijn er wel, maar ze zien eruit als vrouwen. Want ze aan het ruien zijn. En dan moet je niet te veel opvallen. Want dan word je opgegeten. Dus ze worden helemaal bruin. En straks worden ze weer heel mooi in het voorjaar. Ja. Ja. En dan krijgen ze weer de aandacht van de dus vrouwtjes. Ja, en dan kunnen ze weer balzen. In de winter worden de paardjes gevormd. Nou ja, en verder hoop ik nog wel een eigentje te zien straks. Want die zijn natuurlijk hier nieuw naartoe gekomen. Die waren een paar honderd jaar waren ze er niet. En die zijn nu weer terug. En misschien dan toch ook die zeearend? Of is die nu hier niet? Ja, die is hier het zelf. hele jaar door. Ja, en Dat zou heel goed kunnen. Dus uh, Ik zie hier kijken in de verte. Kijk, daar zie ik het nest van de zeearend. Terwijl Nico de Haan met zijn verrekijker uh, tegen de zon in kijkt. Ja, kijk, daar in de verte is het nest van de zeearend. Maar de zeearend zelf zie ik nog even niet. Maar nou, wie weet, uh, het zou heel goed kunnen dat we de komende uur tegenkomen. Dus. Ik ga ook vogelgeluiden nadoen, toch? Ja, dat, dat heb ik dus een beetje door die cd'tjes en het de loopt der jaren. Kijk, het is een beetje gek, dat snap ik wel. Maar als je een vogeltaal wilt leren... Het is net als je Engels en Frans wilt leren, moet je ook de spraak oefenen. Dus als je nou zo'n vogelgeluidje tussen je oren wilt krijgen... en je wilt weten hoe zo'n koolmeisje zingt... en je fluit een aantal keren... Dan denk je, oh ja, zo was het. En, en op die manier leer je heel snel die geluiden kennen. En uh, ja, dat werkt dus wel. En het leuke is dat uh, die, die cd's die ik erover gemaakt heb, van, van alle een beetje roepen en zingende vogels, die worden ook heel veel gebruikt. Er zijn mensen die rijden naar hun werk met een cd. En dan luisteren de vogels, en luisteren mijn verhalen af. Dus uh, ja, er gebeurt heel veel op dat gebied. En die komen heel relaxed aan. Ja. Nou, we gaan even naar muziek, naar een artiest die ook uh, fluitend te werk gaat. Jack Johnson, I Got You.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 I got everything. I've got you. Check. Johnson met I Got You. Dit is de zondag hier op Radio 1. Vanochtend uh, met Nico de Haan en zoals iedere week ook dit keer rechtstreeks vanuit uh, de Oostvaardersplassen. We lopen richting het natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. Ja Nico, je bent uh, geboren ook wel een beetje in een uh, waterrijk uh, gebied, Aalanden-Veen. Ja dat klopt, in het, uh, in het veengebied Aalanden-Veen en daar heb ik tot mijn zevende gewoond. Dus daar weet ik nog wel wat van. Maar het is wel grappig. Ik weet precies wat ik me kan herinneren. van voor mijn zevende en daarna omdat we toe verhuisd zijn. Ja. Maar je zit daar vlakbij de Nieuwkoopse Plassen. Laat ik daar nou weer geboren zijn. Ja. We komen allebei uit het veen. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Nou ja, en op mijn zevende zijn we verhuisd naar Zalk. Tussen Zwolle en Kampen. En uh, ja, er was een, een prachtige pastorietuin. Mijn vader was dominee. En die pastorietuin lag daar tegen de IJssel aan. Dus, ja, heel vogelrijk. Dat, uh, als je geen vogelaar zou willen zijn, dan zou je het daar vanzelf wel worden. Dus we kunnen stellen dat je vanaf je zevende wel uh, liefde en interesse kreeg in vogels? Ja, dat klopt. Want thuis in de kast uh, stonden niet alleen de bijbels... maar er stonden ook prachtige vogelboeken van Breem... en van uh, uh, een jaar vogel van op Binsbergen. En uh, die boeken die verslond ik En het Vogeljaar van Jacques P. Thijssen. Dat was er allemaal. En ik hoefde me naar buiten te kijken om het te zien en ook het te kunnen beleven. Dus dat was wel heel leuk. Dus we uh, maakte mijn moeder van oude, oude gordijnen... Dan maakte ze een schuilhut voor me. En dan ging je bij die vogels zitten. En dan zag ik voor het eerst van mijn leven een grutte op twee meter afstand. Nou, ik zie het nog voor me. Hè? Dat, dat... Dus, dus je maakte ja. zelf een schuilhut ergens ja, daar uh, in de uh, natuur uh, bij uh, het water? Ja, dat klopt bij het water. En op bij dan ging je daar zitten. En dan bracht mijn zus die bracht me weg. Want er was één gevaar gaat er dan naar de schuilhut toe. En mijn zus liep dan weer weg. En dan bleef ik in die schuilhut zitten. Zo van dan, dan denken de vogels, de vogels dat de vogels er niemand dat meer, is. meer is. Ja, ja. En, en grutels zijn nogal dom. Uh, Kieviten zijn veel slimmer, die hou je niet zo makkelijk voor de gek. <laughs> en, en een paar Minuten later zat er een keer zo voor mijn neus die grutte van heel dichtbij. Dat zijn zulke mooie vogels, echt geweldig. Ja. ja. Op school uh, snapten jouw vriendjes dan uh, waar je mee bezig was? Nou ja, ik, ik, ik was een klein dorpje en ik had wel een paar vriendjes waar ik samen mee vogels ging kijken. Maar toen ik wat ouder was, een jaar of 13, 14. Toen uh, uh, werd ik lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. Ja, de CN, de Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie in Kampen. De baardmees heette die. Ja, en dat was een warm bad. Want dat waren in één keer allemaal gelijkgestemde ja. jongens die vogels kijken ook leuk vonden. Want was in Zalk toch een beetje een afwijking, hoor. Ja, in de schoolklas was je toch een vreemde vogel, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, die schoolklas ook. En, en, en de Mulo, uh, ja, ik fietste van Zalk naar Hattem, naar de Mulo. Maar uh, ja, zo af en toe kon ik het niet laten om de fiets neer te zetten... en vogels te gaan oh. kijken, dus dat, dat ging in het begin niet erg goed daar. Nee. Nee, nee. Want ook op de lagere school heb je dan wel eens uh, ja, je zogenaamd ziek gemeld, hè? Nou, lagere school was ik nog wel plichtsgetrouw, oh. dat ging nog wel. Maar toen, op een gegeven moment, uh, naar die Mulo toe... toen werd dat vogelvirus zo sterk. En we hadden de sleutel van de kerk. En die kerktoren, daar zaten koutjes bovenin. had ik een hele schuilhut gemaakt. Dus daar fietste ik s morgens de kerk in. De toren in. En dan middags om een uur of drie kwam ik zogenaamd weer uit school. Nou, dat heb ik drie dagen volgehouden. Toen ging het mis. Toen kreeg ze dat toch in de gaten. <lacht> maar goed, uh, later heb ik dat weer met anderen, op een andere manier ingehaald. Met de Avondmulo en, en de, de bosbouwschool en zo. Want maakten jouw ouders je geen zorgen van, zich geen zorgen van. Ja, wat wat ja, moet er met onze Nico gebeuren? Daar hadden ze echt wel zorgen om. Ze zagen het op een gegeven moment helemaal niet meer zitten. En toen hebben ze mij naar mijn broer de boerderij gestuurd. Want ik had een tien jaar oudere broer. Die ik. En die had de boerderij. Zei, nou ja, als je het buiten zo leuk vindt. Ik ga dan met de boerderij werken. Zit wat in? Zit wat in, maar ja, dan moet ik elke dag om vijf uur op hard werken. dan ben ik toch mijn avondstudie gaan doen. <lacht> ben je bent gewoon... meer dan, dan avondmensel. Ja. Ja. ja, daarom. Dus, uh, en, toen heb, uh, en dat ging toen goed. Uh, via de Bosbouwschool ben ik bij Natuurmonumenten ja. en Vogelbescherming terechtgekomen. En toch ook opleidingen afgemaakt en uh, diploma's ja. gehaald. Ja, dat is nodig, anders kom je niet verder. Nee. Je vader was dominee? Ja, dat klopt. Ik heb een foto van hem bij me. En, uh, samen met mijn zoon Jasper staat hij hier op de foto. En, uh, en, uh, mijn vader was een hele, een hele rustige man. Maar uh, hij was ook vooral dominee in kleine boerendorpjes. Hij was zelf Bas, een boere zoon, Bas, een rustige man. Ja, hij is al jarenlang overleden. Okay. En, uh, uh, hij zocht dan in die, die boerendorpjes op. Uh, zoals Salk en uh, Vorgte. En lid dorp aan de rivier heeft hij gestaan. Uiteindelijk ook in Renen gewoond. Ook bij de rivier zocht altijd het water op. Ja, en dan aan tafel zaten we en dan zei mijn vader... Hey, de fiets is ook weer terug. Of, of de Chifchaf komt ook weer thuis. En dus die, die trekvogels die in de tuin aankwamen... die kenden die allemaal goed. En uh, daar wees hij hem ook op. En hij ging ook met me op de fiets naar de wieden toe. En dus zo heeft hij me toch een beetje ook dat vogelvirus bijgebracht. Dat is heel leuk, ja. Hij was dominee. Uh, ja, de man die natuurlijk vertelt de verhalen uit de Bijbel... maar ook over de schepping, over de natuur. Uh, heb je daar vandaag de dag nog wat mee? Uh, nou, niet in letterlijke zin, zeg maar. Maar wel meer in, uh, ik zie de Bijbel en, en die boeken meer als een soort ja, filosofie. Een, een basis voor, voor respect, vol gedrag naar anderen. En dat, dat zit er, zeg maar, uh, vanuit die optiek uh, heb ik er wel wat van meegekregen. Maar de wekelijkse gang naar de kerk en zo, dat is al jaren niet meer zo. Maar kan ik je vragen of je gewoon een gelovig mens bent? Ja, nou, ik, ik geloof meer in, in natuur en in respect en, en, en dat soort zaken dan in... Uh, uh, ik denk dat je zo'n bijbel ook veel meer moet, moet interpreteren vanuit een filosofische benadering. En, en veel minder vanuit de dogmatiek. Wat erin staat is, is letterlijk waar en zo. Daar geloof ik niet zo in. Nee. Hier zou ik een moment van meditatie kunnen hebben. De wolken, de lucht, nou ja, de vogels. Alle natuur om ons heen. Ja, dat is het ook. Het is, de natuur is een beetje mijn kathedraal. Hè. Daar ga ik ja. graag naartoe. Ja. Dus je mediteert wel eens? Ja, dat is. Oh, ja, zeker. Zo lekker stil zitten kijken... en dan maar uh, de dingen laten gebeuren. En, uh, want juist uh, het, het vogelskijken, dat is... aan de ene kant zit er een enorme dynamiek in. Maar het is ook wel eens even rustig. Hé, hey, kijk hier, help op de lepel uit. Dus, kijk, ja, zo. En twee wandelaars hier. Ja, twee wandelaars, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat u heen? We gaan hier verderop, foto's maken. Zo. We ja, zijn heel erg geïnteresseerd in maken fotografie. Ja? Dus ja, dat is een leuke bezigheid. Komt u vaak hier? Ja, elke zondagochtend. Ja, we zijn nu wat later. Dus een keertje uitslapen mag ook wel. Ja. Ja. Ja, veel plezier vandaag. De krentenbollen hangen, hangen paraat in het zakje. Maar als je, Nico, als je dan hier uh, inderdaad... Uh, nou, je noemt het een soort kathedraal de natuur. Maar als je, als je de moment van meditatie hebt, uh, heb je? Of? Ja. Ja, ja dan... waar, waar, waar denk je dan aan? Ja, en, aan, aan de wonderlijke samenhang van het geheel. Dat het allemaal zo in elkaar grijpt. En dat, uh, dat uh, zeg maar het, uh, het allemaal groeit en bloeit. en zo ontzettend veel met elkaar te maken heeft. Dat ook. Maar ook gewoon wel eens even nergens aan. Gewoon laat maar even gebeuren. Even gewoon genieten en kijken om je heen. Ja. En, en aan de ene kant ben je dus blij dat er uh, zeg maar, uh, mooie nieuwe moerasgebieden in Nederland zijn ontstaan dat het uh, met die uh, ja juist er heel goed gaat. En dan, dat dan weer vergelijkt met uh, bijvoorbeeld het, het, het weidegebied. Ja, het het, het, het uh, platteland is eigenlijk van natuurgebied veranderd in industriegebied. dat is, is het eigenlijk in mijn ogen helemaal verkeerd gegaan. Dus daar valt niet zoveel mee te mediteren. Hè. Maar natuur en schepping, kan, kan je dan verklaren hoe dat uh, allemaal ooit is ontstaan? Nou, het is natuurlijk... Uh, we weten nog heel weinig, hè. Dat is, uh, naarmate we meer weten, snappen we ook beter hoe het in elkaar zit. Uh, vroeger uh, we dachten mensen, goh, uh, de sluizen des hemels werden geopend... en er zal misschien boven iemand zitten die de boel open zet. Dat geloven we lang niet meer. Naarmate we veel minder we meer weten, verdwijnt ook een deel van die mystiek. Maar aan de andere kant blijft het ook wel, ja, we kunnen lang niet alles verklaren. En dat houdt het toch heel boeiend. Ja. Ben je soms nog wel eens verrast uh, als je iets nieuws ontdekt wat dat betreft? Ja, vogelskijken is eigenlijk één grote... Uh, verrassing. Dat is, uh, als je op pad gaat, uh, je kunt ze ongeveer voorspellen wat je gaat zien... maar het komt nooit uit. Uh, dat is het aardig. Het is een soort ja, uh, uh, vogelkijkdoos, een soort, soort uh, toverdoos. Je gaat de natuur in en uh, de ene keer dan zie je uh, een groep lepelaars... maar de volgende keer, ik een poosje geleden zag ik, uh, kwam ik in een schuilen. ik denk er staan wel 20, 30, 50 witte vogels. En dat lep, nee, het waren zilverrijgers die waren bij elkaar gekomen, die stonden daar in de mist... Nou, dan kijk je naar kunst, dan zie je geen natuur meer. Dus dat is geweldig zo. Dat, dat elke keer is het anders en elke keer is de verrassing ook anders. Hè. Ik merk het ook als mensen één keer meegaan... en vooral als je verre verrekijker een telescoop gaat gebruiken. Ja, dan wordt het nog spannender, want dan ga je nog veel meer zien. Dan ga je het heel dichtbij zien. En dan krijg je toch een soort verslaving, hoor. Dat is het zeker maar wel. Foto's maak je niet, of wel? Jawel, want in die telescoop zit een fototoestel. Oh, ja. Dus ik hoef me op mijn afstandsbediening te drukken en heb ik prachtige foto's. En die kan ik dan weer op internet zetten, kan ik weer met anderen delen. Want vogelskijkers ook heel erg delen met anderen. Hè? Tenminste voor mij wel. Ik vind het heel leuk om anderen mee te laten genieten. Dat, uh, ja. Dus dat is dan misschien een beetje nog die dood. Want je komt met, ja. Met, ja, je komt met grote verhalen terug. Uh, en dan zeggen ze ja, het zal wel. Ja, maar ja, dan is een foto al een heel goed be bewijs. Ja, nee, zonder pixels heb je niks. Dan, nee. Uh, nee. Pixels, daar gaat het om. <laughs> daar gaat het om. Ja, We gaan even, je stopt het in je hoofd natuurlijk. Ja. We gaan hier het uh, natuurbelevingscentrum uh, even uh, in om aan de andere kant er weer uit te gaan. Het is wel een uniek centrum, dit, hè? Ja, dit is prachtig. Dit is er nog niet zo lang. Hè? Een jaar of vijf, geloof ik. En met mijn excursies maak ik er ook altijd een tussenstop om even te lunchen. Je zit hier tussen de vogels, hè? Dus ja. aan alle kanten kun je hier naar buiten kijken. En de lepelaars die lopen hier zo bijna over je schoenpunten heen. Het is dat betreft een geweldige plek. Zo gaan we hier weer op een soort uh, veranda uit... Waar de telescoop klaar staat. En hier zit dus een fotocamera in, zeg je, Nico? Ja, hier zit een fotocamera in. Dit is de nieuwste telescoop. En als je hem aanzet, zo hier, dan kun je op een scherpje kijken. En dan zit er een afstandsbediening bij, want je staat natuurlijk helemaal ingezoomd. Dus op het moment dat je die te telescoop aanraakt, begint die te bibberen. Dat moet niet. En dan kun je zo al oh, kijken, dan kun je prachtige foto's maken. Het is echt een. Als ik dan bedenk hoe dat uh, zeg maar, 50 jaar geleden ging met een oud verrekijkertje. dan is de techniek wel erg veranderd. Dat is. Uh, ja. Kijk eens even, wat ga, wat ga je nu zien door die telescoop? Nou, wat je hier natuurlijk altijd overal wel ziet. Dat zijn de grauw ganzen. Oh, kijk eens, daar loopt nog een grutto. Dat is leuk. Hoe ziet de grutto eruit? Nou, lange snavel, lange poten, een beetje rossig. Het is een jonge grutto, hij is een beetje bruinig van kleur. Dit jaar geboren, twee zijn het er. Kijk maar eens. Het, uh... Oh ja. Hij is op zoek naar vis of zo? Die, die, die... Nee, ze zijn, zijn tastjagers. Ze prikken met die snavel in de grond. En dan voelen ze en als er wormpjes of kleine beestjes zitten, dan eten ze die. Maar hij loopt in het water, toch? Of ben ik ja, nou. In het water, uh... ja. Ja. Ook onder water zitten een zeg maar, kleine beestjes in dat slik. En dat slik zit heel veel voedsel, en daar halen ze dat uit. Ja. ja. Nou ja, die uh, grutto, dat is nou juist een voorbeeld waar, waar de natuurbescherming en, en ook de vogelbescherming heel veel energie in heeft gestopt. En nog steeds stopt. Er is een aparte campagne nog weer om weidevogels te redden. En dat, die woonden vroeger bij de boer, maar ja, er wordt steeds sneller gemaaid. En het is steeds intensiever. Dus als je gruttos wilt behouden, moet je daar als boer ook steeds meer voor doen. Nou, dan moet je ook voor beloond worden natuurlijk. En dan moet je met boeren samenwerken. Want in die natuurgebieden kun je die weidevogels onvoldoende beschermen. Dat is veel te klein oppervlak. En ja, je ziet dat op heel veel plekken zijn ze verdwenen... maar er zijn ook een aantal plaatsen waar het wel weer goed gaat met de grutto... waar dus goed samengewerkt wordt. Dus... Ik ben iets minder pessimistisch als ik een poosje geleden was. Ja, ja. Ja, ja. Desalniettemin, welke vogels hebben het nog steeds moeilijk in ons land? Nou, dat zijn met name dus die vogels die in die weidegebieden uh, voorkomen. Hè. Die, uh, die zijn heel hard achteruit gegaan. En uh, die staan op, op de rode lijst van bedreigde vogels. En dat zijn uh, van, van schoollegster, Grutto, ook, noem maar op. Al die, al die weidevogels, watersnip. Uh, als het water weg is en je maakt iets droger, dan verdwijnen die ook. Dus daar moeten we echt wel wat aan doen, willen oh ja, we die vogels uh, behouden? Dat is echt heel hard nodig. En uh, daar gebeurt gelukkig ook heel veel, uh, zeg maar. Dus wat dat betreft, uh, Vogelbescherming heeft een reeks van initiatieven. samen met natuurmonumenten en andere organisaties en de landschappen, zoals Bosbeer. Om, ja, om Nederland toch mooi te houden of weer mooi te maken. En uh, dat heeft ook heel veel resultaat opgeleverd. Want als je bedenkt dat. Uh, ja, ik wijs even, sorry. Ja, mooi vuurtje komt er langs, hè? Gaat heel, ja. heel laag. Ja. Het kan heel goed onder water. Nou ja, over, het, uh, over het spanningsveld uh, ja. tussen natuur en landbouw en uh, economie... Ja. gaan we het straks hebben in een tweede deel van Dit is de Zondag. Vanuit de Oostvaardersplas. Het is uh, half acht, dat betekent tijd voor het NOS-journaal. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 In de Amerikaanse staat Idaho is een meisje van 16 gered uit de handen van haar ontvoerder. De man hield zich met het meisje schuil in een uitgestrekt natuurgebied. Een week geleden werden de moeder en het broertje van het meisje doodgevonden in het brandende huis van de ontvoerder. De man was gevlucht met de 16-jarige. De Griekse politie heeft vannacht een eind gemaakt... aan een opstand in een detentiecentrum voor illegale migranten. De gedetineerden vielen bewakers aan en stichten brand. Ze waren vermoedelijk kwaad omdat ze net hadden gehoord... dat ze in plaats van, 12, of in plaats van 18... Nee, dat ze 18 maanden in plaats van 12 maanden kunnen worden vastgehouden. En in Den Haag wordt vandaag voor het eerst een herdenkingsdienst gehouden... voor kinderen die in 1945 overleden aan mazelen op een schip uit Nederlands-Indië. De opvarenden waren al ernstig verzwakt en onderweg brak een mazelenepidemie uit. Er zouden zo'n 100 kinderen zijn overleden. En tot zover het nieuws van dit moment.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 Hele goedemorgen, u luistert naar Dit is de zondag. Uh, ook dit keer live vanuit de Oostvadersplassen. Mijn gast is uh, de man hier, eigenlijk in zijn natuurlijke habitat is uh, Nico de Haan. Nico, nogmaals, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We kennen jou als vogelkenner, vogelbeschermer. Zijn het altijd vogels geweest, nooit andere dieren? Uh, ja, ik, ik, ik heb natuurlijk ook wel een breder interesse in zoogdieren en, en, en planten en de samenhang van het geheel. Maar vogels zijn toch mijn, mijn specialiteit. En uh, ik denk dat komt dat komt omdat ze ja, zo dynamisch zijn. Uh, zeg maar, een paddenstoel kun je naartoe gaan, maar, maar en die is daar dan. Maar een vogel weet je nooit. En ook het gedrag van vogels is natuurlijk ook heel integrerend. Ze zijn altijd weer slimmer dan je denkt. En, er zijn zoveel voorbeelden van die, nou, dat, dat, die vogels dat, dat soort kunstjes uithalen. Dat had je niet verwacht. En, uh, Lijken ja. ze een beetje op mensen? Is een beetje wel. Hè? Beetje. En ook de individuen. Het is zo dat per individu, wij verschillen ook allemaal. De een is wat driftiger, de ander is wat, wat, wat flegmatischer. En dat zie je ook in, in de vogelwereld. Dat, uh, je ziet ook meestal bij koolmees. Dat is uh, een vogel waar het meeste onderzoek naar gedaan is. Blijkt ook dat uh, een beetje zeg maar, uh, hitsige mannetjes Die zijn over het algemeen met wat rustige vrouwtjes gaan zo op pad of omgekeerd. Maar uh, twee van die opgewonden typen samen, dat werkt niet. Nee, net als in de, <coughs> de mensenwereld zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, je, je hebt echt een passie om het ook te delen met mensen. Je, je, je hebt een eigen bedrijfje sinds uh, 2004, het Vogelkijkcentrum Nederland. Terwijl normale mensen al lang met pensioen zijn. Uh, niet ja, nou ja, ik heb 30 jaar voor Vogelbescherming in Nederland gewerkt. En uh, op een gegeven moment begon het toch te kriebelen. En uh, ja, toen kwam internet op. Ik denk, daar kun je toch hele leuke dingen mee doen. Maar vind je het belangrijk om mensen mee te nemen om, om ze de ja, natuur te ik, laten ik, zien? ik geniet ervan als ik ergens sta en ik zie vogels... en er komen mensen langs en zeggen, goh, kijk eens even een telescoop. En, en, uh, ja, ik vind het leuk om dat te delen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat met heel veel mensen te delen. Want uh, uh, ja, daardoor krijgt de natuur draagvlak. Als je iets wilt beschermen en behouden... dan zul je toch moeten zorgen dat heel veel mensen daar echt interesse in hebben... en ja. dat belangrijk vinden. Dus ga je ook wel eens met bobo's, uh, om het maar te zeggen, de ja. natuur in... om ze te overtuigen, maar ook mensen met geld. Ja, dat, en dat zijn dan echte stadsmensen. Ja, en dan moet je hard werken. Want ja. Uh, ja, want kijk, die mensen die gaan misschien voor het eerst van hun leven echt vogels kijken. Die, ja, die zien dan gauw een roepie roepie of een chak chak of zo. Dat ligt allemaal in de... Maar op het moment dat je ze echt die vogels laat zien. En ze kijken in de telescoop en je komt er dichtbij, en, en je brengt die vogels tot leven dan zie je toch ook wel dat er iets verandert in die koppen. Dan zie je toch die betrokkenheid ja. ontstaan, zeg maar. Dus dat duurt even, maar dan ja, halverwege ja, de moet, dag uh, gaat het ja, om. Ja, dan, dan, dan worden de grappen worden minder en dan worden er, toch, worden er meer vragen gesteld. En, uh, ja, dus dat, ik ben ook wel eens met een ondernemersvereniging op pad gegaan... en, en verschillende mensen die uh, zeg maar, vanuit een heel andere invalshoek daar naar kijken... maar ook wel eens met mensen die er nogal kritisch over waren. Destijds waren we bezig met uh, de bescherming van de aalscholven. Dan hadden we een beetje ruzie met de vissers... Nou, een dagje met zo'n vissersboot mee. Daar gaan we eens even goed van gedachten wisselen. En uh, ja, die aalscholvers eten alle vis op. Maar ja, aan het eind van de dag gooiden ze zelf de bijvangst overboord. Waar de aalscholvers voor kwamen eten. Ik zei, jullie voeren ze zelf. Maar goed, dan ontstaat er toch ook wel weer een soort verstandhouding. Maar gaat de Nederlander wel genoeg uh, de natuur in? Nou ja, als ik naar mezelf kijk, uh, is het antwoord gewoon nee, helaas. Ja. Ik vind het fantastisch om altijd hier, op, oh, altijd, maar ik val in, maar om op zondag hier te zijn, dan maak je toch mee. Vooral aan het begin van de nieuwe dag met zonsopkomst, al die dingen meer. Maar veel Nederlanders, ja, die, die hebben hun kantoor, een huis, de auto die hun van A naar B brengt. En dat is het. Ja, nou, iedereen hoeft natuurlijk niet per se de natuur. En het gaat om, de, zeg maar, de sympathie en de interesse die iedereen hebt. Maar... Dus het hoeft niet per se voor jou? Nee, hoeft niet per se van mij. Als je, als je in je tuin zit, dan kun je ook van de natuur genieten. Dan kun je ook van alles van dichtbij zien. En uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, het vogelskijken en de natuurbeleving... heeft een enorme vlucht uh, meegemaakt. Er zijn uh, ja, echt duizenden mensen die dat wel doen. En Nederland heeft bijvoorbeeld een van de beste waarnemingsnetten ter wereld... van vogelaars die kijken hoeveel vogels er zitten en die het doorgeven... waardoor we vrij precies weten hoe het met de natuur en de vogelstand gaat. Dus de, de, de, de Nederlander is best geïnteresseerd in vogels? Heel erg geïnteresseerd ja. in vogels. Bijna iedereen voert... Hey, even kijken hoor. In de winter wel. Wat gaat daar? Er, nou, er kwam een kiefietje. Oh, een dat is niet. Oh. Nee, dat is wel wat, een <laughs> Ja. Kom, kom. <laughs> maar heel veel mensen zijn uh, wel geïnteresseerd in vogels. En het aantal vogellaars, zeg maar, het aantal vogelkijkers neemt ook behoorlijk toe. Ja. Ja. Nu moeten we bescheiden blijven, maar daar ja. heb jij ook wel een bijdrage aan geleverd natuurlijk. Want, Nico de Haan, jij hebt eigenlijk de, de vogelkijkhut geïntroduceerd, hè? Nou ja, ja. Nou, ik werkte toen bij vogelbescherming. En uh, we hadden heel veel contact met de Engelse vogelbescherming. En daar uh, zag ik tot mijn verbazing overal van die, die birdhights, van die vogelkijkhutten staan. En in Nederland hadden we dat niet. Ik denk, ja... Als je dat kunt realiseren, dus toen ben ik met de uh, directie van natuurmonumenten... en de beheerders van de landschappen en noem maar op naar Engeland gegaan... excursies zeg maar, georganiseerd om te laten zien hoe goed dat werkt. En uh, we staan hier ook in een halve vogelkijkhut. Ja. Je bent uh, heel dicht bij de vogels. De vogels verstoor je niet, je kunt het gedrag zien. Ook al weet je niks van vogels, kun je zo zo'n hut inlopen. En, en anders dan zie je die vogels alleen maar wegvliegen. En dan wordt het niet wat. En nou, er zijn nu honderden vogelkijkhutten in Nederland. En dat is voor de draagvlak natuurlijk geweldig. Dus ja, daar ben ik best wel een beetje trots op dat wat, dat, dat gebeurt. Want in het begin waren mensen best uh, sceptisch uh, ja, toen toe jij dat wilde ik, introduceren. Ik zeg, in zo'n hut. Dat natuurlijk ook de vogelaars keken, er ook een beetje kritisch naar. Er stond op Nico de Haan, wat heb jij gedaan? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> maar ja, dat, uh, dat vond ik allemaal niet zo, uh, zo belangrijk. Het is heel belangrijk dat mensen die daar niet zoveel van weten toch dicht bij de natuur kunnen komen. Ja. Ja. Wat, wat vind je? Van de mensen die vogels thuis houden in de foyer of in een vogelkooi? Ja, mijn vader deed dat ook. Hè. Mijn vader die, die hield van vogels en hij hield ze ook. En ik heb daar niks mee, want vogels hebben vleugels en kunnen vliegen. Maar als die vogels in gevangenschap geboren zijn... en je zorgt er netjes voor... je hebt ook mensen die hebben honden en uh, noem maar op. Dus als ze maar niet uit de vrije natuur gehaald worden... wie ben ik om dan te zeggen dat dat niet zou mogen? Mensen die kunnen die vogels vertroetelen, ze kunnen mee fokken. Uh, maar ja. thuis heb jij ze niet? Ik heb ze, nee nee, nee, nee, nee, nee. Mijn vader had op een gegeven moment ook wel zo grappig... die had goudvinken en die mocht je eigenlijk niet hebben. Ik zeg, pa... Die goudvinken, die mag jij niet hebben. Ja, zegt hij, maar kijk maar. Hij had een gaatje gemaakt in het gaas. En die goudvinken, die konden eruit vliegen. Die kwamen vanzelf weer terug. En zegt, ze zijn vrij dus. Ja, ja. Dat moest jij geloven, hè? <laughs> Mooi. Wat, wat is jouw favoriete vogel, Nico? Mijn favoriete vogel is, is de gaai, de Vlaamse gaai. Zo heette die vroeger. En, uh, ja. hij, hij heet anders nu. Hij heet Gaai nu. Ik vind Vlaamse Gaai nog steeds veel mooier klinken. Waarom, Van, moest, dat, waarom moest dat Vlaamse, dat ja, Vlaamse draf? Er zijn wat mensen die hebben vogels nieuwe namen gegeven. En ik ben er ook niet helemaal mee eens. We hadden het, uh, het, is het paapje zo. Paap en zo. En het bokje bok. Ach, dat, dat kan natuurlijk allemaal niet. Maar goed. Uh, maar de, de Vlaamse Gaai heet nu uh, Gaai. Uh, en hij heeft een heel bijzonder gedrag. Hij uh, is heel slim. Hij legt grote voorraden aan waarmee hij de wind. Door kan komen en uh, kan zijn kuif opzetten. Hij heeft veel non-verbale communicatie, maar dus die heeft een, een extra plekje. Ja. En ik verzamel ook gaaien in die zin dat het uh, illustraties uh, dan ja. lijkt. Je erop met je non-verbale communicatie <laughs> en je kuif? Misschien wel een <laughs> beetje, dat laat ik maar aan de mensen over wat ze daarvan vinden. <laughs> ja. Ja. We staan hier bij de Oostvaardersplassen. Uh, het is hier toevallig heel goed gegaan, zei je in, ja. in het begin van het programma. Maar de gemeente Almere, waar dit onder valt, uh, heeft het ook wel heel goed gedaan wat dat betreft. Is het echt een uniek... Een stukje Nederland. Ja, het is. Uh, we waren eigenlijk helemaal vergeten hoe dat zat met grote natuurgebieden. We hadden alleen maar bloempotjes over, kleine stukjes hier en daar, en die ook Alle heel versnipperd. Versnippen. En bovendien ook vanuit de natuurbescherming werden die nogal intensief beheerd, gemaaid en gehakt en bijgehouden als een soort tuintje. En toen kwam in één keer de Oostvare Plassen. En, en dat gebied, dat, dat viel droog. Dat zou een industriegebied worden. Maar de natuur heeft dat gekraakt, als het ware. Mm. Dus er ontstond een explosie van natuur en natuurwaarde. Waarop op een gegeven moment zei Ja, daar, daar kun je geen industriegebied van maken. Dat is zo bijzonder. En dat is dus ook gelukt toen. Uh, en dankzij dat. Want vanuit dit gebied, die 6000 hectare... zijn ook weer hele nieuwe natuurgebieden ontstaan. Uh, zeg maar, Ook vogels die vanuit deze gebieden weer naar andere gebieden toe gingen. De bruine Kieken, die was in Nieuwkoop uitgestorven... is vanuit hier weer teruggekomen. En uh, bovendien kregen we ook in de gaten dat je ja, die gebieden moet je verbinden. Hè. Je moet van die, de, die ecologische hofstructuur, die, die, dat is een deftig woord... maar dat betekent gewoon dat je natuurgebieden aan elkaar maakt... Ja. waardoor die vogels en ook dieren kunnen migreren. Zo'n ecoduct bijvoorbeeld? Ja, het zijn het klein, allemaal maar, kleine ja. elementjes. En, en uh, het probleem is natuurlijk, wij leven heel kort... Dus uh, we hebben een hele slechte herinnering. Uh, mensen kunnen zich niet goed meer herinneren hoe Nederland er 100 jaar geleden oh. uitzag. Dan moet je eens een oude topografische kaart kijken. Dan zag je dat Nederland eigenlijk één groot natuurgebied was. Maar die tijd komt terug, want ook uh, de Oostvaardersplassen zullen op een gegeven moment weer verbonden zijn met de Veluwe bijvoorbeeld, hè? Nou, dat was het plan, Toen uh, alleen toen de die Oosteren verschrikkelijke meneer... Ja, ja, maar die meneer Bleker die heeft dat uh, gefrustreerd. Hè, maar de die is oude gelukkig, staatssecretaris? Ja, maar die is gelukkig heel snel weer vertrokken... en uh, de kunst is nu om al die sporen, die negatieve sporen van hem zo snel mogelijk uit te wissen. En, uh, Gaat dat lukken? Uh, ja, nou, het zal hier... Uh, hier hebben de mensen wel een deuk opgelopen. Het was natuurlijk ook heel raar wat er gebeurde. Maar dat, waarom was hij daar zo tegen? Nou, hij wilde gewoon geen snipper natuur meer... Uh, zijn Boerenland moest boerenland blijven. Maar de Rijksoverheid had destijds aan de provincie Flevoland gevraagd... willen jullie dat Oosterwold maken? Toen is de provincie dat gaan doen, met veel inzet. En toen bijna klaar was, zei het Rijk in één keer... weet je wat, hoeft niet meer. En dat is natuurlijk, wat dat betreft kun je overheden absoluut niet vertrouwen. Want vandaag zeggen ze dit en morgen zeggen ze dat. Vernietiging van tijd <kijkt> en geld, energie, noem en het op. En ook frustratie, zowel ja. van de boeren als de mensen die daar woonden. En, uh, maar goed, er zijn op heel veel plekken, komt het nu wel weer op gang... met de nieuwe staatssecretaris, Sharon Dijksman, Die kijkt daar heel anders tegen aan, gelukkig. Lobby je daar dan ook nog eens voor, dat je haar opzoekt uh, uh, in Den Haag? Of is uh, nou, meeneemt de ik natuur Ik weet dat dat, kijk, uh, het, het, het, het publieke debat heb ik me niet zoveel meer ingemengd. Alleen toen die Bleker zo raar deed, heb ik toch wel trom tromgeroerd... Ja. Ja. Maar verder, vogelbescherming heeft wat dat betreft uitstekende contact. En daar heb ik ook regelmatig contact mee. En ze hebben ook geïnformeerd dat ze... Dat daar, ja, daar zijn, daar zijn natuurlijk mensen aan het lobbyen. En dan Gaat de, de kunnen bepleiten, nu? ja. Kijk eens. Ja. Ze komen echt dichtbij, die vogels. Ja, ze vliegen de pet van je hoofd. Terwijl het uh, <laughs> riet ruist in de wind. En je af en toe een plons hoort van uh, een van de vogels in en op het water. Ja, even kijken... Ah, daar loopt zo'n prachtige lepelaar. Dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Hè? Hier, de lepelaar daar. Zie je, die, wit, die loopt daar te schuiven in het water. Ja. Daar hadden we dus nog zo'n 150 paar van, zo toen ik een jaar of twaalf uh, was. En uh, uh, op een gegeven moment uh, is de kolonie in het naden meer verdwenen. Want de vos had daar doorheen gelopen. Die had jonge lepelaars gepakt, dus iedereen zak en as. En wat gebeurde er? Die lepelaar die ging naar de Oost van Plassen. En dan had hij veel meer leefruimte. En vervolgens hebben ze de Wadde-eilanden op al die plekken gaan broeden. En nu hebben we geloof ik een paar duizend, paar lepeluizen in Nederland. Dat is nooit zo goed gegaan met de lepeluizen. Dat is geweldig. Dat is van de Rode Lijst af. Dat is een feestje. Nico de Haan, straks meer. We gaan even naar muziek. Naar de Spaanse zanger Juan Zelada.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 Today means a lot Things so are fresh in your beginning When you feel like losing the plug <laughs>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 It means a lot, means a fresh new beginning when you feel like losing the number But we'll be right here sitting sometime next week This ain't Tiffany's No Breakfast in Spitterfields Never felt so good I won't solve all my issues in my head even though I know I should Breakfast oh, yeah. in Spitterfields Today means a lot Means a fresh new beginning When you feel like losing the past Breakfast in Spittlefield, Juan Zelada. 12 minuten voor 8 hier op Radio 1 in Dit is de Zondag. Rechtstreeks uh, vanuit het gebied de Oostvadersplassen. met vogelkenner Nico De Haan. Nico, je kan hier wel uren zitten, hè? denk ik. Ja, er valt zo ontzettend veel te zien. Uh, het vliegt af en aan. Net een heel groepje spreeuw wat er langskwam. Uh, wat oeverlopertjes, grutto's, een uh, lepelaar. Hier zo uh, wat futjes die langskomen. En, ja, dus uh, genieten. Ja, leuk. Als het gaat om vogels, uh, deze week waren er twee opvallende berichten in de actualiteit. Afgelopen vrijdag het bericht dat uh, twee wandelaars in Groningen... Uh, waren aangevallen door een oehoe, een, ja. een uil. Ja, ja dat is waarschijnlijk gebeurd, omdat we hebben natuurlijk die Han, Harry Potter films gehad, hè, die hele serie. Ja. En iedereen wou op een gegeven moment uilen in huis hebben. En, en vooral zo'n oehoe, dat, is dan, dat ziet er heel imposant uit, maar vergis je niet, dat is een hele grote roofvogel met klauwen zo groot als mensenhanden. En een spannende om het zo te noemen, ja. van een meter of twee, geloof Zoiets. Ik. Ja. Dus dat is uh, enorm. En uh, die kun je niet even zomaar houden. Dus als die in een impuls via illegale handel of wat dan ook of, of, of wordt aangekocht en die zit dan thuis en dan kun je daar niks mee. Dus die is waarschijnlijk losgelaten. Ja, dat werd gezegd, ja. En uh, ja, dan hebben ze dus geen vrees meer voor mensen ook? Want ze zijn mensen gewend. En dan krijg je. Gaat weer een leeplaatje. En dan krijg je dus ook. Uh... Uh, dit soort neveneffecten dus uit de buurt blijven en uh, dat ja. is het uh, devies ja uh, zeker ja. ja dan een ander bericht dat was uh, spreuwen op de menukaart heb je daar iets van meegekregen ja dat heb ik gezien ik vind dat schande ik vind het uh, nog spreeuwen. even ja, ja. Voor, voor de luisteraars die dat niet heeft meegekregen in Kothen, Utrecht is een restaurant dat serveert sprieuwen en die komen uit de Kersenboomgaard aan de overkant van de weg waar het restaurant zit want uh, uh, een kleine periode in het jaar heeft de, de, de houder van de boomgaard het recht uh, en de vergunning om spreeuwen uh, neer te schieten. om zijn kersen te beschermen. En toen dacht die restauranthouder: Nou dan zet ik ze op het menu, want die beesten liggen daar toch dood. Ja, nou, dat is een beschermen, dat snap ik. Dat is, maar dat kun je ook op andere manieren doen. Dat kun je doen door, zeg maar... Uh, ja, dat doet hij, uh, met ratels en geluiden. Ja, noem maar op. En schieten is dan volstrekt overbodig. Ja, een kleine en, periode in het jaar. Ja, dat zal wel. Maar wat mij betreft is het helemaal niet. Je kunt gewoon die vogels verjagen, die hoeven niet te schieten. En als je dan gaat schieten en je gaat ze dan bij een restaurant afleveren... ja, dan krijg je weer een nieuwe verborgen agenda. Want dan gaan ze geld opleveren, dan wordt het interessant om er meer van te schieten. En... Laten we nou wel wezen, we hebben jarenlang... kijken we naar de Italianen die al die kleine vogeltjes vangen... aan spiesjes rijgen en roosteren. En dan zouden we hetzelfde gaan doen. Je ziet het al voor in de kranten zo met... met he, eet meer spreeuw. Nou, we hoeven in Zuid-Europa voorlopig niet meer aan te komen... met onze trekvogelbescherming. Dus, uh, je nee. de jeuken dan. Ja, ik vind het echt uh, absoluut fout. Heb uh, je niet de behoefte om er langs te gaan? Of nou, je... nee, zo erg is het niet. Je <laughs> moet het in de reden oplossen. Alle dingen vind ik altijd. Maar het is in ieder geval iets... Het is echt... Uh, een paar eeuwen geleden hadden we spreeuwpotten. En, en in die, die spreeuwpotten gingen spreeuwen nestelen en die jongen haalden we eruit, die deden we in de pan. Maar toen hadden we nog behoefte aan dierlijk eiwit, was het land nog arm, noem maar op. Maar nu, dat is echt van eeuwen geleden, dat ja. moet je niet willen. Je en je... en spreeuwen zijn beschermd. Spreeuwen zijn beschermd, bovendien is Spreeuw een van de mooiste vogels die ja. we hebben. Hij kan prachtig zingen, kan heel mooi imiteren. Als je zo even tien minuten naar Spreeuw hebt gekeken, dan wil je hem nooit meer in de pan zien. Ja. Dat is ja. Als het gaat om politiek en het beschermen van de natuur... dan moet jij op de Partij voor de Dieren stemmen. Dat kan niet anders. Uh, nou, dat zou kunnen. Maar, maar in ieder geval... we hebben van veel partijen hebben in het verleden... Uh, wel, wel positieve effecten gehad. Om, om eens te noemen, VVD... die heeft ooit een minister geleverd... die de jacht op trekvogels heeft uh, verboden. Het tuinman destijds van de VVD... die heeft hier de spoorlijn omgelegd. Het ligt er maar aan ook wie er op die post zit... en of ze gevoel voor de natuur hebben. Hè? En, en dan onder bleek, er keek. Iedere de andere kant op... was er geen enkele belangstelling meer voor de nee. natuur. Ik heb me daar zo over verbaasd. Zo'n CDA die helemaal niet meer geïnteresseerd dat is. Dat komt nooit meer goed uh, tussen nee, Henk Bleker nee. en nu. Uh, nee, nee, nee, nee, dat nee maar ik ook al, niet tussen het CDA en over... mij. Want dat hadden ze er nooit zo moeten nee. mogen gebeuren. Maar Bleker uh, kwam altijd wel ja. weer op voor het belang van de boeren. Uh, was ook staatssecretaris uh, economische zaken... Dus dat is natuurlijk wel een dilemma... als het gaat om economie, ja, landbouw versus de natuur. Hè? Ja, maar hij maakte daar dus versus van. Terwijl we ja. al veel verder maar waren in Nederland. Maar het is soms moeilijk om dat samen te laten gaan. Natuurbeschermers en boeren werkten al heel veel samen. Er gebeurt al heel veel. Maar hoe kan een boer en een goed boer zijn... en ook de weidevogels beschermen? Bijvoorbeeld? Nou, dat ligt eraan. De ene boer heeft daar wel mogelijkheden voor... en de andere niet. Mijn broer, mijn, broer geld, heeft een, ja, maar mijn broer heeft een groot bedrijf met, met uh, heel veel koeien. En ik noem hem altijd de grutto-koning van Zuid-Holland. Als er een stukje je land ligt waar veel gruttels zitten, dan zegt ja, dan ga ik dat toch nu niet maaien, dan stel ik dat toch even uit. Oh ja? En zo zijn er wel meer boeren die dat hard voor de natuur hebben en dat doen. Dus wat dat betreft zijn er best wel mogelijkheden... en soms kun je ook financieel gecompenseerd worden daarvoor. We moeten het wel gaan zoeken in wat grotere aaneengesloten stukken waar vogels dan kunnen broeden, waar boeren samenwerken. Maar er zijn best mogelijkheden. Er bleken speelde boeren en natuurbeschermers uit elkaar. Maar je moet juist met elkaar die dingen oplossen. En daar zit dus heel veel muziek in. Daar zit heel veel toekomst in. Maar die boeren, die, die, die hebben er wel oog voor, denk je... om een stukje een aantal van boeren. hun Niet grond dan, dan voor die weidevogels ja, je te reserveren? steeds meer dat boeren, zeg maar, akkerranden... Hè? want de akkervogels hebben het ook heel moeilijk... dat er kruidenrijke akkerranden worden gerealiseerd... van een meter of drie, vier breed rondom die akkers. Dan krijg je een zware schild. Lijstjes. En daar kunnen dan weer akkervogels van profiteren. Dus uh, er zijn wel mogelijkheden. Daar moet je hard aan werken. En van twee kanten moet het dan komen. Binnenkort uh, is het weer zover. Samen met je vrouw Els organiseer je een echt vogelconcert. <laughs> ja, dat klopt. Een ja. vogelconcert. 13 <laughs> ja. september is dat. Ja, ja. Dat wat is... moet ik me daarbij voorstellen? Nou, in die zin, uh, uh, we hebben een expositie gehad in, uh, in de hermitage in uh, Amsterdam. En uh, uh, daar heb ik twee keer op verzoek van hermitage... en ook op verzoek van vogelbescherming een lezing gegeven over uh, het vogelconcept. Dat is een schilderij van Snijders, Frans Snijders, rond 1630 gemaakt. En er staan enkele tientallen vogels op... En over die vogels vertel ik dan het verhaal. En ik laat ook het geluid horen wat ze maken. Daarvoor ben ik zelfs uitgenodigd om in Rusland in de hermitage ook die lezing te Kijk, geven. En nu gaan we hem nog een keertje geven in mijn woonplaats in Scherpenzeel op 13 september. En ik hoop dat iedereen daar naartoe komt, want de opbrengst is voor de goed doel. Dus, maar uh, vogelconcert, komt uh, oh ja. er muziek aan, de, aan te passen? Nee, nee, nee, er komt geen muziek aan te passen. Ja, we hebben wel een, een, een Russische zeg maar een, een, een muziek geregeld... Uh, waardoor mensen zeg maar, Russische muziek spelen. Maar de vogels zelf maken ook geluiden. En die geluiden hebben we gemixt. He, met behulp van Omroep Max hebben we dat mooi in elkaar gezet. Nou, laten we er even naar luisteren. Ja. Dat klinkt dus zo. Een pimpelmeisje, een allemaal Een beetje. Die staan allemaal op het schilderij. En dit duurt een minuutje of wat. En dan kun je naar het schilderij kijken. Ik heb er dan een plaatje van in dit geval, een presentatie. En dan kun je een soort meditatie, dat we het over hadden. Kun je dat, komt, na de 400 jaar komt het vogelsconcert van Frans Snijder weer tot leven. Dat kun je meemaken. Ja. Je doet het samen met je vrouw, want die is kunsthistorica. Ja, die heeft dus heel veel team. interesse in kunst. Ja. Die heeft daar ook uh, het nodige voor, voor gestudeerd. En, want toen die vraag kwam, weer die lezing geven? de Hermitage had ik zoiets van... Nou, Nico, blijf hè, schoenmaker, blijf bij je lezen. Je weet wat van vogels, maar weinig van kunst. Maar ze heeft me over de streep getrokken en ze heeft me daarbij geholpen. En ja, het is een groot succes geworden. Dus uh, het is leuk om het nog een keer te doen. Het is tijd uh, voor onze dichter bij De Zondag. En... Het gedicht heet Vogelaar en het staat hier ook op papier. En het is geschreven door Frauke van de Ploeg. Vogelaar. Schreeuw tegen een spreeuw. Schieten en opeten is uit de vorige eeuw. Want ook vogels gaan met hun tijd mee. Gansen verbergen steeds slimmer hun nesten. Deze vogelaar weet, tel ze... Kijk en geniet van de vogels op deze hoek van Europa. Openluchttheater de Waddenzee. Neem verrekijker en koelwater mee. Lepelaar, al je vaar zeearend. Laat de natuur zijn gang gaan. En de vogels keren vanzelf terug. Want vogels zijn net mensen. Ze doen de dingen zoals je het niet verwacht. Vrouwtje van de ploeg met Vogelaar, het gedicht is later terug te lezen op onze website eo.nl. Dit is de Zondag. Nou, dat was wel een mooie samenvatting. Hè? Ja, dat is uit het hart gegrepen. Jij had ja. het over een kathedraal, zei over een open luchttheater. Dat klopt. Nico Daan, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid hier bij... Dit is de Zondag bij de Oostvaardersplassen. Plassen. Ja, nou heel graag gedaan. Ik vond het een hele bijzondere beleving... om hier zo in het uh, zondagochtend gloren over vogels te kunnen vertellen. Leuk. We kunnen naadloos door met vroege vogels. Janine Abring, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Wat ga nou, je, je doen? Nou, dat Nico dat Nico dat zo'n bijzondere beleving vindt... om op zondagochtend uh, op, over vogels uh, te praten... alsof hij ja. het nog nooit eerder heeft uh, gedaan. En, en, en even niet bij jullie een keer, hè? Nou, inderdaad. Nou, Wel heel erg fijn, zo'n uh, voorprogramma. Dan uh, pakken wij het zo meteen uh, verderop. Jullie zitten daar bij de, bij de, bij de Oostvaardersplassen. Wij zitten hier natuurlijk lekker bij het Nademeer, waar Stad De Boeren Zwaluwen scheren hier al over, uh, Nico. En ik heb een blauwe reiger gezien in de verte. Dus het zonnetje begint een beetje door te komen. Het belooft een geweldige dag te worden. En een geweldige uitzending. Uh, wij hebben we hebben onder andere een onderwerp, de das Nou, Wat dat is, hoort u zo meteen. We hebben de vallende sterren, we hebben de wolf. En ook iets over die Groningse oehoe. Tot zometeen. De NTR Radioprijs 2013. Oké. Okay. Het mooiste. Met geografie heeft het duidelijk niets te maken. Het beste. Wat?